de lijn met Henry Schut. Goedenavond, de titelrace van de Eredivisie is nog maar net afgelopen. Of het transfergeweld komt alweer op gang. De eerste transfer in wording is niet de minste. Die is voor Theo Jansen, die duidelijk heeft aangegeven weg te willen bij FC Twente. Ik sta er absoluut voor open nu om, uh, om weg te gaan. En, uh, na drie jaar Twente vind ik het wel uh, leuk geweest. En het lijkt erop dat Jansen naar de grote concurrent, naar Ajax gaat. Zometeen meer daarover. De toekomst van trainer Fred Rutte bij PSV hing aan een draad. Hij wist met PSV geen prijs te halen en de buitenwacht rekende hem dat zwaar aan. De vraag aan de clubleiding was dan ook of Rutte mag blijven. Het antwoord is dat Fred Rutte trainer is van PSV en volgend jaar ook trainer zal zijn van PSV. Dus wij met z'n allemaal PSV vertrouwen hebben in Fred Rutte en dat Fred Rutte graag doorgaat met de klus. U hoort zo algemeen directeur Tini Sanders en technisch directeur Marcel Brandsen over de toekomst van PSV. Alle wielerfans kijken op dit moment naar de Giro d'Italia, maar ook over de Hollandse wegen wordt gekoerst. Olympia's Tour is van start gegaan en een van de Nederlandse renners daar stelt zich voor. Nou, ik is Remmert Wielinga, uh, yeah. hm. ja, ja, dus ik ben uh, Galandic en ik ben Olympias Tour. Remmert Wielinga was dat, hij spreekt vroeiend Russisch en legt straks uit hoe dat zo gekomen is. Verder uitgebreid aandacht voor de finale van de Europa League, die morgen wordt gespeeld. Daarover onder meer de keepers van Porto, dat is een Nederlander, Wil Kort. Tot 11 uur is dit langs de lijn. Er wordt geen tijd verspild door Ajax in de aanloop naar volgend seizoen. De landskampioen wil de sterspeler van concurrent FC Twente overnemen. 3 miljoen euro moet Theo Jansen kosten. En Ajax is bereid om dat op tafel te leggen. En het wil zich voor volgend seizoen ook versterken... met AZ-spits Kolbein Sietorsson en RKC-aanvaller Dirk Boerichter. Volop werk aan de winkel dus voor de manager Technische Zaken, Danny Blind... die nog niet wil ingaan op al deze namen. Op het moment dat dingen niet concreet zijn dan geef ik daar geen, geen antwoord op. En, uh, wij zijn bezig nu. En jullie nee, dat... zijn snel bezig, heb ik het idee. Ja, wij hopen binnen, binnen korte tijd in ieder geval uh, te doen wat we nu kunnen doen. En dat, daarnaast is er altijd nog een aspect van... Ja, wat gaat er gebeuren met twee, drie spelers nu... maar misschien ook wel uh, in de loop van augustus. Dus ja, we moeten nu al anticiperen van... waar denken wij dat ons team nu, wetende hoe de groep eruit ziet waar we het team kunnen versterken. Nou, Daar zijn we nu mee bezig, maar we moeten in ons achterhoofd houden... van wat er nog eventueel achteraan kan komen maar, met twee ja, Maar als je boerrichter, ziektocht zonder spraak, en Jansen zou hebben, dan, dan, dan zit je behoorlijk safe. Ja, nou goed, uh, wij, zijn, wij zijn nu aan het kijken wat we nodig hebben. En ik, ik, ik reageer niet op uh, opname. Dat zei Danny Blind tegen Joep Scheuder. Joep, goedenavond. Dag Henry. Je sprak nog iets langer met Danny Blind dan het stukje dat we net hoorden. Ietsje minder voorzichtig uh, mag hij wel zijn, toch? Ja, maar hij denkt, uh, zolang er nog geen handtekeningen gez uh, zijn gezet. Hè. En wie weet, morgen is er een, een andere club met een beter bot bijvoorbeeld voor Theo Jansen. Een beter bot dan uh, de kerstverse kampioen. Dus de ene dag is de andere niet. Maar wat proefde jij daar? Zijn deze drie transfers die wij noemden echt naderbij? Ja. Uh, Ajax, uh, en dat heeft Blit net ook gezegd, ja, wil preventief inkopen. Hè. Klaar zijn voor eind augustus, Als de competitie is begonnen... en die voorronde Champions League is gespeeld. Dat bepaalde clubs alsnog nog uh, bij Ajax gaan shoppen. Dus die voortvarendheid is niet heel ongewoon. Ik, ik, ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Ja, in hoeverre is dat slim eigenlijk om nu meteen... Dus twee dagen na het kampioenschap je slag te willen slaan? Ik denk dat het, dat het uh, ja, om verschillende redenen uh, ook niet eens zo verrassend is. Ik vind overigens, stel nou dat de interesse van Theo Jans vorige week in de krant werd gelekt, om het zo maar te zeggen, dan zou dat toch eigenlijk niet chic zijn, hè, net voor zo'n ontknoping. Uh, het kan dat Ajax dat bewust niet heeft gedaan, of dat de krant uh, op dit moment zeg maar, de zaken niet wil, zo wil opblazen. Dus ik vind het in ieder geval wel netjes dat ze het na de ontknoping doen. Uh, ja. Zo denk ik er in ieder geval over. Ja, maar is dit nou om snel min of meer goedkoop te kunnen handelen? Want Theo Jansen die moet dan dus 3 miljoen kosten volgens die gelimiteerde transfersom. Ik geloof dat Siktorson zo'n 4 miljoen moet opbrengen. Uh -huh. Zijn ze misschien ook bang dat dat over een maand allemaal veel meer geld moet gaan kosten? Dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Zeker, uh, zeker voor zo iemand als Theo Jansen, waarvan toch wel... Uh, naar na, na mijn idee ook af en toe een verkeerde berichtgeving is, uh, heeft plaatsgevonden. Theo Jans is 29 en het lijkt dat hij met de jaren steeds beter wordt en helemaal nog niet aan het afbouwen denkt. Het is een jongen die nu in de top van zijn carrière zit. En, en als je hem nu kan halen, en zeker bij Ajax, wat misschien wel verrassend is, uh, maar dan moet je nu toeslaan. Wil Theo Jansen dat ook zelf? Want uh, hij vertelde dat gisteren aan jou, dat hij, uh, dat hij weg wil bij Twente. Of dat hij het wel uh -huh. mooi geweest vindt, na al die prijzen die hij daar heeft gewonnen. Maar je proeft toch wel dat hij naar een heel mooi buitenland wil. Ja, maar wat hij zei, niet naar Griekenland, niet naar Turkije. Niet te ver van zijn woonplaats Arnhem. <laughs> Duitsland. Zou een kunnen ja. zijn, Top. Maar Ajax, Henry. Uh, ik denk toch dat Theo Jansen... Uh, uh, ik denk dat alles sinds zondag of ieder geval half vijf ook in een, in een stroomversnelling is gegaan. Uh, volgens mij is Theo Jans ook een vrij intuïtieve voetballer... die zegt, ik ben klaar bij Twente. Ik, hij was ook heel fel in zijn kritiek, in zijn verwijten naar, uh, naar de medespelers. Hij is klaar in Twente en wil graag een volgende stap maken. En uh, Ajax wil hem ook gewoon heel graag. Het was grappig dat we zondag voor de aftrap van Ajax-Twente... in de stuursportuitzending... had Ronald de Boer zelf daar ook al wat over gezegd... over het feit zo'n Theo Jansen. Ajax heeft... Dringend winnaars nodig, spelers met gif die ja. goed kunnen voetballen en, en, en die snel kunnen worden ingepast. En uh, ja, het enige is waar ik met Danny Blind nog wel over sprak vanochtend. Ja, als je Theo Jansen binnenhaalt, je weet dat het op een leuke manier gezegd hoor, een mafkees is. Hm. Je moet Theo wel de ruimte kunnen geven om te excelleren. Dat moeten ze dan bij Ajax wel weten. Ja, zou dit contact, en het is allemaal koffiedik kijken natuurlijk hoor, uh, gelegd zijn nadat Jansen gisteren openbaar maakte dat hij wel weg wil, of eigenlijk al veel eerder? Nou, ik denk dat Ajax, het, uh, dus Theo Jansen al veel eerder op de korrel heeft. Maar dus de keer dat zei, netjes heeft gewacht tot, uh, tot na de ontknoping. En Theo Jansen zit op zo'n soort club als Ajax, denk ik, wel te wachten. Ja. Hoe valt dit in Twente eigenlijk? Want hij sprak dat hardop uit, volgens mij, gisterochtend hè, op het stadhuis. Ja. Ja. Heb jij in de loop van de dag daar gisteren al dingen over gehoord, reacties? Nou, het is grappig dat je dat vraagt, want toen stonden we s'avonds... Op het, op dat podium in Enschede. En er werd toen eigenlijk door dat publiek van, van, van Twente werd gezegd, Theo moet blijven. Maar het kwam er ook weer niet heel massaal uit. Ik kan nog twee jaar geleden herinneren Stijn Schaars, toen bij AZ, dat werd toen heel, heel erg geroepen. En nu niet. Ik denk dat men er uh, wel een ge geen problemen mee heeft als Theo vertrekt. Ja, men vindt het jammer. Maar Theo Jans is zelf ook altijd vrij oprecht en eerlijk naar de club geweest. Want ze gunnen het hem wel, hè? Denk ik wel. Tuckers ja. zijn nuchter, hè? Ja. Nog even naar die andere twee transfers kijken. Dan Siktorsson en Boerichter. Dat Boerrichter, ja. dat gaat gewoon door natuurlijk, denk ik. Ja. Hè? En Siktorsson, hoe dichtbij is dat? Het enige wat ik daarover kan vertellen is uh, dat uh, er al heel veel gesprekken, informele gesprekken tussen die spits van AZ en uh, laten we zeggen technische leiding van Ajax is geweest. Ja, verder weet ik niet hoe, hoe dat financieel precies zit, maar het lijkt er wel op dat dat ook snel rondkomt. Ik denk overigens, Andrie, ze gaan naar Amerika Ajax en ook met Theo Jans is het zo dat. Uh, ze gaan naar Amerika, naar Zuid-Amerika, Oeranje. Er is de Theo Jansen er ook bij. Dus ik denk wel dat het de komende weken of de komende dagen, laten we zeggen voor vrijdag, dat wel het een en ander meer duidelijk zal worden, zowel over ziekte als over Theo Jans. Binnen een dag of drie beloof jij ons dus. <laughs> ja. Dat denk ik wel. Je zou ook kunnen zeggen vandaag of morgen al. Maar ja, het is ook wel zo. Er zijn ook wel berichten dat er nogal wat andere aanbiedingen zijn hè, voor Theo Jansen. Van andere, van andere clubs. En als die ook overeenkomen met de geldingsrang die Theo zelf heeft. En die we niet moeten onderschatten. Ja, dan moet AX ze nog wel even aan trekken om Theo Jansen tot een AXI te maken. Ja, hij wil nog een hartstikke mooi salaris natuurlijk. Joep, dankjewel. En we horen wellicht later in deze week nog van je. Zeker, Henry. Dag. Bye. Do. Whatever's more important to be, that's the view that you gotta see. Voor McCartney was dat met Fine Line. De directie van PSV heeft het vertrouwen uitgesproken in trainer Fred Rutte. En dat is opvallend, want PSV eindigde het seizoen teleurstellend als derde. En het miste daardoor kwalificatie voor de Champions League. En dat werd Rutte zwaar aangerekend. Een van de club-iconen, Willy van der Kerkhof, verwoordde de gevoelens van velen. Ja, als je twee jaar de kans krijgt om uh, toch een geweldig PSV uh, neer te zetten... en een geweldige spelers heeft gehad en dan geen prestaties levert... dan denk ik dat je uh, nee, als trainer gevallen Kortom, de toekomst van Fred Rutte in Eindhoven zag er tot vanmiddag niet goed uit. Toch geeft technisch manager Marcel Brans zijn trainer een nieuwe kans. Nou ja, ik denk dat het belangrijkste uh, feiten zijn dat, uh, dat uh, de staf, uh, de spelersgroep... de mensen binnen PSV uh, achter Fred staan en, uh, en Fred als een vakman zien... En wij denken dat wij in de selectie de wijzigingen moeten aanbrengen om, uh, om een goede groep te formeren voor het komend seizoen, waarin uh, Fred dan hopelijk wel die successen gaat bereiken. Een schets die wijzigingen voor mij is dan, wat moet hier gebeuren? Nou, we zullen op een aantal posities uh, daadwerkelijk versterking moeten hebben. En uh, nou, een van de belangrijkste posities natuurlijk is de spitspositie, omdat daar uh, een absolute leemte ontstaat door uh, Marcus Berg vertrekt als gehuurd. En die loopt af en Jonathan van reis is uh, helaas uh, de komende tijd nog niet beschikbaar. Ja, dus ga je op zoek uh, ja. en dus heb je een flinke zak met geld nodig, denk ik. Hij zal niet uit de jeugd komen, die spit. Nee, dat is niet allemaal uit de jeugd op te vangen. Als je, uh, alhoewel, we moeten wel uh, concluderen dat daar ook een aantal uh, goede jonge jongens aankomen. Uh, Labiat heeft zich aangediend, Tamata heeft zich aangediend, Cefuik heeft zich aangediend. Maar dat betekent dat daarnaast ook nog een aantal goede spelers moeten komen. Zoek jij een spits die, die zijn waarde al heeft bewezen in het buitenland? Bijvoorbeeld? Nou ja, het is natuurlijk uh, moeilijk. Uh, het, het liefst kies je zoveel mogelijk voor zekerheid. Maar ja, wat is zekerheid in de betaald voetbal? Dat is heel moeilijk. He, als iemand die mij had voorspeld dat de topscorerslijst zou bestaan uit uh, Flemings, Boulekin en Jonker. Ja, die had je wellicht niet geloofd in het begin van het seizoen. Maar het is wel een feit. Dus we proberen uh, zeker een zo goed mogelijke spits en wellicht twee. Uh, er, erbij te halen voor PSV. Is het financieel, uh, ik bedoel, kan het allemaal? Ik bedoel, we horen alleen maar verhalen over PSV, uh, dat die in financieel zwaar weer zitten. Ja. En dat er eigenlijk heel weinig kant op. Nee, inderdaad, dat weten we ook, dat, uh, dat de middelen beperkt zijn. Van de andere kant weten we ook dat we afgelopen seizoen... die bezuinigingen en kostenbesparingen al in hebben gezet. We weten ook dat er een aantal mensen vertrekken. Dus daar komt ook uit het gewoon normale budget geld vrij. En daar zullen we dus heel creatief mee om moeten gaan. Ja. En dat doemscenario, Feyenoord, afgegleden ooit een topclub, ben je daar bang voor? Nou, bang is een groot woord. Uh, tuurlijk speelt dat in je hoofd. En uh, van de andere kant uh, moet ik zeggen dat we de afgelopen jaar al zoveel uh, energie en, uh, en dingen bereikt hebben in, uh, in, in de toekomstperspectief. ...dat we daar uh, alle vertrouwen in hebben dat, uh, dat het zeker niet die kant op gaat. En moet je dan, uh, moet je dan juist investeren en zeg maar extra risico's nemen... ...zodat je daar later profijt van hebt? Uh, of, of, of moet je juist leven na, naar je mogelijkheden? Nee, ik denk dat je wel verantwoord uh, moet ondernemen, zoals dat heet. Uh, je kan niet uh, onverantwoorde risico's gaan nemen om, uh, om kortstondig succes te bereiken... Dat, uh, dat zou geen goede boodschap zijn. Al dus Marcel Brands. PSV krijgt dus opnieuw niet de miljoenen van de Champions League. Maar toch wil men in Eindhoven flink investeren in de spelersgroep. Algemeen directeur Tini Sanders moet daarvoor het geld zien te vinden. Klopt. Het is ook zeker zo dat PSV druk bezig is om te zorgen dat de financieel de zaak op orde is. We hoop dat we daar de komende weken nog goed nieuws over kunnen brengen. Vandaag niet, maar de komende weken zijn spannend en hopen dat we dat voor elkaar krijgen. Qua sponsoring bedoelt u? Uh, ook qua sponsoring, het is een beetje ingewikkeld wil er allemaal op in te gaan, maar uh, de inkomsten moeten omhoog, zeker ook qua sponsoring. Uh, de kosten moeten omlaag en er moet geld binnenkomen om de balans te versterken. Nou, dat is even samengevat wat er allemaal moet gebeuren uh, en dat hopen we de komende weken uh, toch grotendeels af te ronden. En met name natuurlijk om sportief toekomstig succes weer hier in de stadion te krijgen. Ja, ik heb begrepen dat er een schuld was van 10 miljoen euro. Ik weet niet of u dat kunt bevestigen, maar ja, dat is een enorme som met geld natuurlijk. Nou, kijk, de schuld is wat groter, maar schuld is vertrekkelijker. Groter wild. Ja, uh, als je kijkt de waarden die we hier hebben staan aan spelers en stadion. Hè, de PSV is een van de weinige clubs nog met een eigen stadion. Uh, ik zeg altijd: als u een huis heeft waar een kleine hypotheek op zit, heeft u dan liever een huis met een kleine hypotheek of helemaal geen huis? Nou, dan geef mij maar het huis met een kleine hypotheek. Ja. Dus wat dat betreft, is PSV heeft waarde in de club zitten, maar die waarde zit dus niet voldoende in geld dat we kunnen besteden. Maar dat zit hier in het stadion en zit ook een stuk in de spelers. En dat stadion dat kost jullie ook heel veel geld? Hè? En, ja. en jullie zouden graag zien dat de gemeente daar wat meer in bijspringt? Wat wij graag zouden zien is dat we daar uh, op besparen. Uh, wij geven per jaar zo'n 10 miljoen aan, uit aan het stadion. Aan aflossingen en afschrijvingen en onderhoud, et cetera. Uh, dat is in vergelijking met andere clubs verschrikkelijk veel. Want vaak zijn stadions helemaal niet van clubs en die huren dan voor een betrekkelijk gering bedrag het stadion. Dus wij zijn bezig met een aantal partijen om te kijken wat we daaraan kunnen doen. Uh, wat de gemeente betreft is het duidelijk dat de gemeente niet in de situatie vandaag is om subsidie te verlenen. Dus alles wat we doen zal gebaseerd zijn op zakelijke gronden en zakelijke transacties. Ja, en dan is dus de ellende, het mislopen van die Champions League. Uh, ja, dan loop je enorm veel inkomsten mis. Dat helpt natuurlijk allemaal niet mee. Klopt. Uh, teleurstelling. Dat we dat, uh, en niet alleen financieel, maar ook qua uitstraling. Daar uh, heeft hij volstrekt gelijk in. We hadden, dus, uh, we hadden heel graag meegedaan tot de laatste dag op kampioenschap. We hadden in ieder geval heel graag de Champions League bereikt. Uh, dat is niet gelukt. Dat is dus teleurstelling voor supporters, voor PSV, voor, uh, voor de hele club. En wat is het signaal wat u naar nou de supporters nu wilt geven? Een soort winstwaarschuwing. Jongens, uh, die titel, zet dat nou allemaal maar even uit je hoofd. Uh, nu even sober en bescheiden zijn. Nou, soberheid en bescheidenheid past sowieso bij PSV. Maar dat heeft niets te maken met de sportieve ambitie. Dus de boodschap aan de spelers is: we hebben heel goed geluisterd, we hebben ook veel met de supporters gesproken. En we begrijpen heel goed wat jullie problemen zijn. In de emotie richt zich dat vaak op een persoon. Maar de echte problemen bij supporters zijn... we hebben te weinig doelpunten gezien en we hebben die passie gemist. En de boodschap is dat hebben we heel goed begrepen. En daar gaan we volgend jaar hard aan werken om daar verbeteringen aan te brengen. Dus er komt een spits? Er komt zeker een spits. Dat was de algemeen directeur van PSV, Tini Sanders, in een bijdrage van Martin Vriesema. Voetbal vandaag. Mark van Bommel speelt ook volgend seizoen voor AC Milan. Hij heeft zijn contract verlengd met één jaar. Van Bommel kwam afgelopen winter over van Bayern München en werd dit seizoen kampioen met Milan. PSV'er Jermaine Lens is drie tot vier weken uitgeschakeld. Hij heeft een enkel blessure opgelopen in de wedstrijd tegen FC Groningen van afgelopen weekend. De voorbereiding op het volgend seizoen komt waarschijnlijk niet in gevaar voor Lens, maar de oefentrip van het Nederlands elftal naar Zuid-Amerika lijkt te vroeg te komen voor hem. Oranje speelt op 4 juni tegen Brazilië en vier dagen later tegen Uruguay. Doelman Oscar Moens knoopte nog een jaartje aan vast bij Sparta. De 38-jarige Moens heeft besloten om gebruik te maken van een eenzijdige optie in zijn contract... Moens, die ooit twee wedstrijden in het Nederlands elftal kiepte, speelde in het afgelopen seizoen 15 duels in de eerste divisie. En Japan doet toch niet mee aan de Copa America. De Europese clubteams willen hun Japanse voetballers in juli, in de maand dat het toernooi wordt georganiseerd, niet afstaan. Japan kan tijdens die Copa America niet beschikken... over voetballers uit de eigen competitie. Wegens de aardbeving en het tsunami heeft de competitie enige tijd stilgelegen. en Daarom wordt er tijdens de Copa America competitie gespeeld. Japan was naast Mexico uitgenodigd om mee te doen aan het titeltoernooi... met de tien grote Zuid-Amerikaanse voetballanden. Morgenavond, dan is de finale van de Europa League. En het wordt een nationaal onder want met Porto en Braga gaat die beker sowieso naar Portugal. De Nederlandse clubs verdwenen in de kwartfinale van het toneel... maar de eindstrijd heeft toch nog een Nederlands tintje. Wil Koorts is al zes jaar de keeperstrainer bij Porto. Wil, goedenavond. Goedenavond. Ja, de Europa League die spreekt voor de meeste mensen wat minder tot de verbeelding... dan de Champions League, zeker als je land al is uitgeschakeld. Maar dat zal in Portugal nu totaal anders zijn, hè? Uh, inderdaad, en dat is uiteraard uh, denk ik heel normaal. Als je twee clubs in de, in de finale hebt, dan, uh, dan is het, uh, nou niet weer land, maar uh, in ieder geval het noorden, het noorden is uh, in rep Ja, en waar, waar blijkt dat dan uit? Al, is er al dagen een nou, voorbeschouwing? Met name, nou, met name uit, uit uh, de kranten natuurlijk. Je hebt hier uh, in, in, in, in Portugal heb je drie uh, grote kranten, die, uh, ja, die staan natuurlijk helemaal vol van, uh, van de finale tussen, tussen Porto en, uh, en Braga. En de mensen op de straat en, en uh, we zijn gisteren vertrokken bij uh, vanaf het vliegveld in, in Porto en dan, uh, dan zie je dat er heel veel mensen op het, uh, op het vliegveld staan die staan uit de, uh, uit de zwaaien en zo. Dus uh, het leeft enorm. Ja, en op wat voor manier wordt de Europa League eigenlijk besproken daar in Portugal? Want de twee Portugese clubs in de finale, er stonden er zelfs drie in de halve finale. Portugal ja. is dus een fantastisch voetballand. Hoe, hoe zien ze dat ja. zelf? Ja, nee, maar dat vinden ze zelf ook. Uh, kijk, en ik denk dat ze recht van spreken hebben als je inderdaad uh, drie clubs in de, in de halve finale hebt staan. Uh, um, een aantal jaren heeft het Portugese voetbal wat, me, wat minder in aanzien gestaan. Maar ik denk dat, uh, dat nu um, uh, met, met die drie clubs uh, het aanzien wel wat gestegen is. Ja, en, uh, en waar komt dat door? Is dat, is dat in twee zinnen te zeggen? Uh, ik denk dat de, de, de clubs, uh, met name Benfica en, uh, en Porto. En, en nu de laatste jaren ook uh, Braga. Uh, ja, daar, daar uh, wat meer regie gegeven hebben. Ja, en, maar, en hoe hebben ze dat gedaan? Nou, Door met name uh, uh, goede spelers aan te trekken ook. Uh, uh, maar goed, Porto is daar al, al jaren uh, meester in, zeg maar. Om, uh, om goede spelers aan te trekken en, en om, om weer duur te verkopen maar toch weer goede spelers uh, terug te kopen. Ook voor uh, relatief weinig. Ja. Uh, yeah. dat, hebben ze al, dat doen ze al, al tientallen jaren heel goed. En uh, nou ja, het blijkt ook wel uit resultaten. Uh, laatste... Uh, Nee, goed, ik ben er nu zes jaar. We worden vijf keer kampioen. Dat, dat zegt al, al genoeg over, uh, over de FC Porto, denk ik. Goede spelers, talentvolle spelers... Ja. hebben dus ook zin om in Portugal te komen spelen. Ja, want, ja, ja, ja, ja, maar ze weten gewoon dat als ze naar Porto toe komen... dat ze, dat ze in ieder geval uh, bijna altijd verzekerd zijn van, uh, van Champions League. He, dit is het eerste jaar nu... In zes jaar tijd dat we dat we Europa Cup spelen of, of Europa League. Ja. Uh, normaal gesproken spelen we altijd Champions League en we spelen altijd voor de kampioenschap. Dus, uh, uh, en ze weten ook dat, dat Porto een club is die, uh, die spelers uh, doorverkoopt aan, aan grote clubs in Europa. Dus uh, uh, de spelers zijn, uh, zijn erg welwillend om bij ons te komen spelen. Ja. Ja. We zitten op de dag voor de finale. Hoe wordt ja. jouw ploeg Porto klaargestoomd? Um, nou ja, we hebben net de laatste training achter de rug de training uh, in een stadion in, in Dublin, een fantastisch stadion overigens. Um, en, en zoals ik, als, als, als je kijkt naar de afgelopen uh, drie, vier dagen, zeg maar, zoals we getraind hebben, dan, uh, dan denk ik dat we helemaal klaar voor zijn. Ja, nog iets specifieks gedaan. Ik kan me voorstellen dat je nog even op strafschoppen traint met je keepers. Ja, nou ja, we hebben, niets, we hebben dat, doen we, dat doen we regelmatig. dat is, niet, dat is niet iets wat, wat, wat nu toevallig gebeurt. Maar, uh, ja, we hebben ons, we hebben ons uit, uit, uit, uit voorbereid uh, op de wedstrijd die, die morgen komen gaat. We kennen Braga natuurlijk van binnen en van buiten, dus dat is, dat is allemaal wat makkelijker. Ja, wat zijn de sterke en de zwakke punten van Braga? Toch de verrassende finalist? Ja, nou ja, Braga is een, is een, een ploeg die wel moeilijk te bespelen is, hoor. Dus, ze, ze zijn heel defensief, spelen erg uh, uh, op de eigen helft ook met hun twee spitsen, zeg maar, om van daaruit bij... Uh, bij de omschakeling heel snel, heel snel uh, uh, naar voren toe te gaan... en, en zo proberen te sporten te komen. Het is uh, vo voor jou morgen natuurlijk ook een grote dag. Wordt dit de belangrijkste dag uit je carrière tot nu toe? Ja, dat, dat klopt. Dat, uh, dit, uh, deze ontbreekt nog op mijn, uh, op mijn lijst. Ja. Um, ik hoor al een hoop kabaal. Uh, jullie zitten in Ierland, in Dublin. Ik zou bijna zeggen ja. in een pub als ik het zo hoor, maar ik weet niet of dat zo is. Ja, we zitten in de bus inderdaad. We zijn er klaar met trainen. Ja, in de bus. Oké, okay, ja. ja. Het uh, is... Ierland inmiddels Portugees? Uh, ja, er zijn wel aardig wat mensen meegespreken. Heb, heb ik zo begrepen. Uh, er stonden wel een aantal mensen voor het stadion toen uh, toe we net aankwamen. Maar uh, uh, ik heb begrepen dat er zo'n uh, 20.000, 35.000 kaarten verkocht zijn in Portugal. Dus uh, dat wordt een, een aardig uh, Portugees uh, gebied hier. Oké, okay, wilkoort. Heel veel succes morgen en ook veel plezier. Dankjewel, hoor, dankjewel. Groeten. Uh. En van uh, Dublin, waar dus de beide ploegen al aan zijn gekomen, Porto en Braga... gaan we rechtstreeks door naar Portugal zelf, naar onze correspondent... José da Silva, goedenavond. Goedenavond. Nou, in Dublin zit de sfeer er natuurlijk al goed in onder de Portugezen. Hoe is dat in het land zelf? Nou, de sfeer hier is uh, ja, ook fantastisch. Hoewel ik moet zeggen, als het uh, Benfica was geweest die in de finale had gezeten en niet Braga. Benfica heeft van Braga verloren, zoals we allemaal weten. dan was de sfeer nog fantastischer. Omdat natuurlijk Benfica uh, de grote club is van Portugal. Dat, dat wil zeggen, het is de grote club qua fans, qua uh, supporters. Terwijl Braga natuurlijk een kleine club is met weinig supporters, relatief weinig supporters. Dus de sfeer zit er wel in, maar de sfeer was, uh, was veel leuker geweest als Benfica in die finale had gezeten. Ja, en hoe gaan die supporters van Benfica dan morgen naar die wedstrijd kijken? Of kijken die helemaal niet? Zit dat zo diep? Nou, natuurlijk. Elke Portugees gaat morgen naar de wedstrijd kijken. Zo en zo is het heel bijzonder dat twee Portugese clubs ja. in deze finale zitten. Het komt voor het eerst voor dat dat gebeurt. In het verleden kan ik me wel herinneren dat uh, Italiaanse clubs uh, in de finale van een Europa-beker uh, hebben gezeten. Maar Portugese clubs, klein land, uh, klein voetballand als Portugal, is dat heel bijzonder. Dus iedereen gaat kijken morgen. Iedereen is eigenlijk heel trots op uh, het feit dat Portugal twee clubs in die finale heeft. Voor Braga is het natuurlijk al een grote overwinning dat ze in die finale zitten. Uh, moet of ze kunnen winnen van het grote porto. Dus iedereen gaat kijken, ook de bifieke aanhangers. Uh, ik moet wel zeggen dat die bifieke aanhangers... die hadden erop gerekend dat ze in die finale zaten in Dublin. Dus die hadden al duizenden kaartjes gekocht... Uh, zonder te weten dat, uh, ja, dat ze het zouden ver verliezen ja. van Braga. Ja. Dus ze hebben verloren van Braga, ze zitten eigenlijk met die kaartjes. Ze weten niet wat ze met die kaartjes moeten. Nou, het doorverkopen aan Braga-fans, toch? Ja, maar zoals ik zei, het is een relatief kleine club die ja. raga fans. Dus die hebben een paar honderden supporters, misschien een paar duizend, omdat ze nu meer succes hebben geboekt de laatste tijd. Maar uh, ja, uh, dat zit er niet in. Uh, misschien uh, Porto-supporters, hoewel Porto natuurlijk, uh, hoewel het een grote club is. Uh, ja, de vraag is of uh, veel supporters in Portugal niet te vinden zijn, zeker met de economische financiële crisis in Portugal, waar iedereen te lijden heeft, die het geld ervoor over hebben om de, die kaartjes te betalen. Ja. Porto is de grote club van deze twee finalisten. Wat voor kansen worden Braga toegedicht? Nou, kijk, Braga roept de hele tijd dat ze geen favoriet zijn. Dat is natuurlijk een beetje een psychologisch spel. Hè? Dat hebben ze gedaan ook bij Liverpool en bij Dynamo Kiev. En toch hebben ze die twee clubs eruit gekelderd in deze Europa League. Maar Porto die, ja, die roept zelf dat ze ook geen favoriet zijn, uiteraard. Want ze willen niet al te veel het idee wekken... dat, ja, dat het een loopje voor hen gaat worden voor iets makkelijk. Een makkelijke wedstrijd dat ze zo weten te klaren. Dus niemand wil eigenlijk... als favorieten naar voren komen. Uh, het wordt heel spannend, moet ik zeggen. Want als je toch gaat kijken inderdaad, naar die voorgeschiedenis van die kleine Braga... die grote clubs eruit keldert in deze Europa League... die het zelf ook niet zo slecht doet in de Portugese competities, Ze eindigden nu vierde, dus het zijn eigenlijk helemaal niet zo slecht. En je gaat kijken naar het grote Porto, die toch, ja, moet je eens kijken, je eens kijken wat voor wedstrijden ze hebben gespeeld. Met uh, drie, vier uh, verschil in wedstrijden. Vijf, 1 tegen uh, Villarreal in de halve finale. Heel veel doelpunten gescoord, uh, heel sterk uh, kampioen van Portugal. Ze spelen nog in de Portugese beker. Uh, ja, kijk, het is heel spannend. Uh, het is moeilijk te zeggen, wie gaat winnen? Maar... Toch uh, ligt de, de favoriete kans, uh, denk ik, toch bij Porto. En het is toch de grote club. Ja en je vraagt jezelf wel af waarom Porto zichzelf Underdog durft te noemen. Ja, dat is een psychologisch spel, zoals ik zojuist zei. Uh, ze willen niet overkomen alsof het uh, al geklaard is, alsof het uh, een makkelijke wedstrijd gaat worden. Uh, stel je voor dat ze toch gaan verliezen, uh, terwijl ze geroepen hebben dat, uh, dat, het, uh, dat ze favoriet waren. Dat het eigenlijk uh, zou kunnen en dat het, uh, uh, dat het uh, geen enkel probleem zou zijn. En ze zouden verliezen, ja, dan zouden ze met een probleem zitten. Zeker die jonge trainer van Porto, André Villas-Boas, die het zo goed doet. Uh, dus dat zou een probleem zijn. Dus dat willen ze eigenlijk uh, zeker niet. Kunnen we een mooie wedstrijd verwachten morgen... of worden er twee afwachtende ploegen tegen elkaar? Nee, het wordt een, voor mij, in mijn gevoel wordt het een zeer aanvallend wet, wedstrijd. Beide clubs staan erom bekend dat ze heel aanvallend voetbal spelen. Nou ja, van Porto zijn, is, is dat bekend. Uh, kijk maar naar het aantal doelpunten dat ze, dat ze scoorden in die Europa League. Kijk maar naar de trainer. En wordt, hij wordt de tweede José Mourinho genoemd in Portugal. Hij was trouwens een leerling van José Mourinho. Zeer aanvallend, uh, zeer, uh, zeer een goede trainer. Braga precies hetzelfde, ook een jonge trainer. Domingos Paciencia, die ook van aanvallend voetbal Houd. Het wordt zeker geen saaie wedstrijd morgen. Het wordt een zeer spannende, aanvallende wedstrijd. Hartstikke mooi, daar houden we je aan. José da Silva vanuit Portugal, dankjewel. Taste of fine wine, sophisticated, so out of time. you don't play, you, don't play. You, just you just win. Ain't I about to put all my money in? I can tell by the way that you look in my the eyes. There's a whole other world that you want me to find you So I know that it's different from the someone you're with, but baby, all I gotta tell you. De recente hit van Ellen Clarke. Dat was Foxy Lady. Acht jaar geleden was hij in Nederland een enorm wielertalent. Remmert Willinga. Maar van wielertalent werd hij een groot vraagteken. En verdween uiteindelijk van het podium. Via Moskou en Monaco is Willinga nu teruggekeerd in het peloton. Sterker nog, hij rijdt deze week in Nederland in Olympia's Tour. Een reportage van Steven Dalebout. Nou, mijn naam is Remert Wielinga, Nijgalanditser, en ik ga hier de Olympias Tour. Remert Wielinga spreekt tegenwoordig een aardig woordje Russisch, en dat is geen toeval. En dat hij voor de Russische opleidingsploeg van Katusha rijdt, is ook geen toeval. Maar daarover later meer. Aan de start van de eerste etappe van Olympias Tour vanochtend in Hoofddorp doet Wielinga zijn verhaal. Het verhaal over het succes in 2003. Hij reed toen de Sterren van de Hemel in parijs Nies. Rabo-ploegbaas Theodor Roy riep zelfs: Jongens, we hebben er weer een. En eens werd ik in een diepe gegooid in de Tour de France. En uh, dat is uh, waarschijnlijk misschien een beetje achteraf. Uh, ja. Te veel van het goede geweest. Daar uh, was ik waarschijnlijk niet uh, aan toe. En, uh, het, en, ging uh, vaak, het ging vaak ook over de, over de angst. Hè? Als het over jou ging. De angst in het peloton. Ja, ja, dat, ja nou, dat is waar. Ja, ik, uh, ik ben inderdaad... Uh, niet echt een uh, liefhebber van in het peloton. Uh, wringen en zo. En, dat is ja, nog steeds zo. Ja, nou ja. Dat, is, uh, ben, dat ben ik altijd geen liefhebber van. Dus vandaar dat ik heb gezegd dat ik... Uh, in deze koers eigenlijk niet echt op mijn plaats ben. Want daar moet je dat juist wel doen. Maar goed... Uh, uh, ja, dat is nog eenmaal toch wel inderdaad een zwakte. Maar ja, dat, uh, ik denk dat ik daar nou wel uh, ja, beter mee overweg kan dan in het verleden. Dus uh, ik probeer uh, gewoon mijn best te doen. Wielinga kwam in 2007 uiteindelijk bij Sonier Duval terecht. Daar liep het ook voor geen meter. En dus besloot Wielinga maar eens van het leven te gaan genieten. Ja, inderdaad. Ja, inderdaad. Hoe zag het eruit, dat genieten van het leven? Ja, ik ben uh, mijn... Uh, mijn Russische vrouw tegenkomen. En uh, ja, ik ben uh, met haar naar Moskou gegaan. Ik heb een jaar in Moskou gewoond en uh, Russische taal gestudeerd. En uh, ja, dat was uh, nou, een hele verrijking voor mezelf, wil ik zeggen. Na, na eigenlijk uh, ja, mijn hele leven lang, uh, we hebben we blind gestaard op het vuurrennen. En, uh, dus, ik heb een beetje de andere kant van het leven leren zien. Zeg maar. en, uh, alleen natuurlijk, uh, ja, ik zag niet echt uh, voor mij een toekomst weggelegd in Moskou. Omdat ik gewoon, uh, ja, daar heel moeilijk aan werken zou kunnen komen. Dus, uh, en aangezien ik ben, uh, sinds 2004 in uh, Monaco heb gewoond, heb ik mijn vrouw voorgesteld om uh, daar naartoe te gaan. En uh, ja, daar was zij het mee eens. En dus, zijn we na ons huwelijk, zijn we. Uh, samen naar Monaco gegaan. En daar ligt de sleutel van Wielinga's nieuwe leven op de fiets. Twee minuten voor de start. Twee minutes at this moment. De Russische mevrouw Wielinga kwam via haar werk in Monaco... in contact met dat Russen die de Katusha-ploeg sponsorde. En die... Ja, die, uh, die hebben mij dit voorgesteld. Omdat ik, uh, omdat ik laatste jaren, uh, zeg maar, sinds ik ben... Ik ben uh, gaan, uh, gaan wonen in Monaco met mijn vrouw. Daar uh, heb ik veel, uh, veel getraind. En uh, ja, zij wisten daarvan en ze mij voorgesteld. Van, uh, oh, ja. Ja, ze zei: Als je dan toch zoveel aan het fietsen bent, waarom dan niet nog een beetje koers bij ons in de ploeg? En toen uh, heb ik gezegd: eigenlijk. Uh, waarom niet? Ja? Ze, ze, ze, ze ook, uh, ik, ken, ik heb hier toch wel veel ervaring uh, in het dus uh, ik kan zeker een stukje ervaring overdragen aan die jongens. En uh, dat is ook wat zij, uh, wat zij wel in mij zagen. Dus uh, vandaar dat we... We elkaar getroffen hebben, zeg maar. Want dat is ook jouw, jouw voornaamste rol. Want de ploeg die hier rondrijdt is een jonge ploeg. Jij bent ja. duidelijk ver uit de oudste. Ja. Je, bent, je hebt een, een gidsrol. Ja, inderdaad, ja, zeker. Dus uh, ik, ik kan die jongens toch wel een hoop bijbrengen op het gebied van uh, hoe je moet trainen, hoe, wat je moet eten, hoe je moet verzorgen en nou, dat soort dingen. Nou, deze koers uh, Olympia Stoer voor veel jonge jongens, uh, nou ja, een opstapje hopen ze naar het grotere werk. Is dat voor je? want je bent nu 32, is dat voor jou ook zo dat je Misschien toch ook nog wel meer wil aan het einde van, uh, van wat normaal gesproken qua leeftijd en fietscarrière zou zijn. Ja, dat is zeker de bedoeling, inderdaad. Uh, ik heb zeker de ambitie om, uh, om, om in een protoploeg weer te gaan rijden. Dus ja, in, in, in onze protoploeg. En die mogelijkheid is er bij Katusha ook. Of bedoel je dan op een andere protoploeg? Nee, ik bedoel bij Katusha. ja zeker. Het testop gaat nu klinken. We gaan aftellen. 5, 4, 3, 2. Het testgoed is gegeven. En ja, Nadeus, dat je mag. Je hebt niet zo'n kaliet. Een professionele oerwoning. En in de Kamane-Katiusche-Portouren. En voor het geval u dat, dat niet verstond, de eerste etappe in de Olympia's Tour werd gewonnen door rabo Jetse Bol. Hij start morgen ook in de Leidenstruik. Sport, kort. De tiende etappe in de Giro d'Italia is gewonnen door de Brit Mark Cavendish. Hij was de snelste in de Massasprint. Verslaggever Sebastian Timmerman over de etappen van vandaag. De meeste verhalen in de Giro gingen vandaag over Mark Cavendish. Omdat bijvoorbeeld een aantal renners vindt... dat hij helemaal niet meer had mogen meerijden in deze ronde van Italië. Hij zou eergisteren in de slotklim van de Edna... te veel aan de auto hebben gehangen om op tijd binnen te zijn. En had daarom gedisqualificeerd moeten worden... vindt onder meer de Spanjaard Ventoso... Maar Cavendish werd niet gedisqualificeerd. En Rara, wie wint dan vandaag de massasprint na een saaie etappe? Inderdaad, Mark Cavendish. Tweede wordt diezelfde Fentoso. En Alessandro Petacchi eindigt op de derde plaats. Dennis van Winden sprint er mee en wordt zestiende. Alberto Contador sprint er niet mee. Hij behoudt met gemak de leidersstrui in de Ronde van Italië. Het was de eerste etappezege van Cavendish in de Giro van dit jaar. U hoorde het Sebastian Timmerman al zeggen. Cavendish is ervan beschuldigd te veel aan de auto te hebben gehangen. Dit is zijn eigen reactie. We had six guys, four guys from my team, Russell Down and Francesco Gigi, and we rode like like our lives depending on it yesterday, you know, And uh, or Sunday. And people are obviously going to say that if we make the time court special by 30 seconds, it means we're holding the cards. I've had that my whole career. I'm going to carry on having it, you know. It's just part and parcel of, uh, of being probably like a dominant sprint, a dominant team, that people are going to throw accusations, let them think what they want, so I know what I do, and, uh, and my team knows what they do, so. Mark Cavendish Zondag heeft hij net als een groot deel van zijn ploeg, zegt hij gereden alsof zijn leven ervan afhing. Hij is er wel gewend aan dat allerlei zaken, van, van allerlei zaken te worden beschuldigd. Het hoort er blijkbaar bij als je een topsprinter bent in een topploeg, zegt hij. Hij kijkt er niet meer van op. Thomas Gorel heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het kwalificatietoernooi van Roland Garros. Hij won in twee sets van Chris Cucione uit Australië. Het werd 6-4, 6-4. Igor Seisling en Jesse Houta-Galung werden in de eerste kwalificatieronde uitgeschakeld. Houta-Galung had tegen de Servier Nikola Ciric de zegen voor het grijpen, maar kon twee matchpoints niet verzilveren. Hij verloor de derde set uiteindelijk met 12-10. Robin Haasen, die rechtstreeks is toegelaten tot het hoofdtoernooi van Ronan Garros... heeft de eerste ronde van het ATP-toernooi in Nice overleefd. Hij versloeg Yen-Yun Lu in twee sets. Het werd 6-4 en 6-3. Haase werd als lucky loser aan dit toernooi toegevoegd. Nederland heeft naast de organisatie van de Ryder Cup gegrepen... Ons land wilde het prestigieuze golftoernooi in 2018 organiseren. Maar vandaag werd bekend dat Frankrijk het evenement mag organiseren. De Ryder Cup is een tweejaarlijks toernooi... tussen de beste golvers van Europa en de Verenigde Staten. En Groningen heeft de stand in de finale play-offs... van het basketbal getrokken. De Groningers wonnen de tweede wedstrijd met 83-68 van Leiden. Matt Bauscher was met 23 punten belangrijk voor Groningen. De stand in de Best of Seven-serie is nu 1-1. Leiden had afgelopen zaterdag nog met 107. Tegen 89 gewonnen. In Nederland zijn we inmiddels zo'n beetje bijgekomen van Ajax tegen Twente. Ook in België werd de strijd voor het landskampioenschap in een onderling duel beslist. In de laatste fase van de play-offs daar. Racing Genk speelde thuis tegen Standa Luik. De wedstrijd is zojuist afgelopen. En aan de lijn hebben we onze Belgische collega Arman Schreus. Die erbij was. Arman, wie is de kampioen geworden? Racing Genk is voor de derde keer kampioen in zijn jonge geschiedenis. We hadden vandaag genoeg aan een gelijkspel. En uh, dat is er ook van gekomen. 1-1 tegen Standard Luik. In een wedstrijd met heel veel historie. Standard Luik had in de play-offs. Uh, ja, ze hadden amper de zesde plaats gehaald in de reguliere competitie. We wonnen de playoff's op een lenderende manier. wonnen uh, acht wedstrijden van de negen. En dus was de vraag of Genk dat standaard luik kon afstoppen. Het was bij de rust trouwens uh, meteen uh, 0-1 voor standaard kopbal doelpunt. En uh, achteraf in de tweede helft is Genk dat met heel veel enthousiasme. Weinig academisch voetbal. Maar ja, je knopt om de titel. En Genk kon dat rechtzetten. tien minuten voor tijd met Kennedy 1-1. En dan heeft de keeper van Genk, de jonge Thibaut Courtois, het grootste Belgisch keeperstalent... ...die heeft in de laatste twee minuten nog twee keer Standaard van een doelpunt moeten houden. Maar misschien is het toch best dat de nummer twee van de competitie uiteindelijk kampioen wordt en niet de nummer zes. <laughs> ja, je zei uh, Genk heeft genoeg aan een gelijkspel, maar dan moet je dat toch even uitleggen. Want als je de eindstand ziet staan, dan zie je allebei 51 punten. En volgens mij is het doelsaldo van Standaard beter. Hoe zit dat? Ja, maar wij werken niet met doelsaldo in België. Uh, wij uh, hebben gewoon de punten van de reguliere competitie gehalveerd. Dat doen ze nergens ter wereld volgens mij. Oh. En dus kwam je dus uit op halve punten, 42,5 of, of 35,5. Ja. En dan kreeg iedereen uh, die, die op die uh, halve uitkwam, die kreeg die een half puntje bij en dat werd in de eindafregeling weer afgetrokken. En bij Genk was dat niet het geval geweest. Die waren op een paar aantal uitgekomen. En uh, ja, dat, dat heeft het uiteindelijk gedaan. Ja, ik zou bijna zeggen dat kan alleen in België, maar dat hou ik dan maar even voor me. Er, er ja, was... nee, dat, <laughs> we, wij vinden altijd wel iets anders. Niemand speelt nog play-offs, iedereen ziet eigenlijk het kwalijke van dat systeem in. Ja. En wij zijn er gek van. Ja. Ja. Er was nog een zwaar incident tijdens de wedstrijd, hè? Dat zag er heel ernstig uit. Wat gebeurde er? Ja, Carcella, dat is een uh, Marokkaanse international, een van de beste spelers in de competitie. Die werd in het gezicht aangetrapt door Mavinka. dat is een jonge... De verdediger van Liverpool die speelt nu bij Genk. Heel zwaar ongeval. Um, Gaan ze laatst naar het ziekenhuis gedragen? Ja, die werd volledig in het gelaat getrapt. En dat zag er op een zeker moment heel ernstig uit. En uh, ja, ik denk ook dat hij heel hele lange tijd oud is. Trouwens, klopt... de Marokkaanse bondscoach was hier Erik Gerets, Die kennen jullie ook. Ja, klopt het dat hij zelfs nog gereanimeerd is op het veld, of was het zo ernstig niet? Uh, ja, ja, het was ja. bijzonder ernstig, want hij was helemaal knock-out getrapt. En um, er ontstond echt wel even een paniek-situatie op het veld. Ja. ja, en hoe is het nu met hem? Zijn er al laatste berichten? Nee, daar, zijn nog niet, daar is nog niet een bulletin. dus uh, Dat uh, horen we straks van in de perszaal. De wedstrijd is pas geëindigd ook. Hè? Ja, nou, Racing Genk, dus de kampioen, hoe gaat dat gevierd worden? Ja, de mensen zijn dat hier aan het vieren, dat is een thuiswedstrijd, dus dan heb je dat allemaal wat makkelijker te organiseren. Uh, hier zijn 25.000 mensen en die zijn dat uitbundig aan het feesten hier. En in België loopt dan de bierkraan. Ja, en, uh, er zijn overal bierkraantjes, dus ik denk dat de mensen gaan drinken tot morgen vroeg. Zoiets, ja. zoiets hangt in de lucht, vind ik. Het is ook uh, nog warm weer. Ja, in België moet je niet leren drinken natuurlijk. Hè? <laughs> en standaard, die mensen moeten nuchter blijven, hè? want daar hangt nog een troostprijs in de lucht. Ja, dus voor de Champions League. Maar ja, deze wedstrijd was een halve derby. Want Genk en Luik liggen amper 50 kilometer van elkaar. Dat maar gaf ook heel veel animositeit. En voor Standaar is het een echte klap. Want zij waren eigenlijk bij de rustkampioen. In het laatste kwartier waren ze het ook nog. En ja, als je het dan zo dicht bij de meet afgeeft, dan smaken de druiven zuur, denk ik. Ja, maar ze hebben nog de bekerfinale te goed, toch? Ja, die hebben ze nog te goed. Die is volgende zondag tegen Westerlo. Maar ja, als je dat vergelijkt met een landstitel... waar je toch mogelijk tot de Champions League kunt doorstoten... dan uh, is dit toch een trofee van een lagere orde, denk ik. Ja, zoals wij dat dan zeggen, dat heet dan een troostprijs. Amans Geus, dankjewel. En we krijgen overigens net het laatste bericht... dat die speler van Standaar, Kaciela, een kaakbreuk heeft. Eigenlijk mag je niet komen aan liedjes van Michael Jackson, maar Treintje Oosterhuis doe het toch. Dit was I Want You Back. Nog 437 dagen en dan beginnen in Londen de Olympische Spelen van 2012. En wat zouden de moderne Spelen voor ons land zijn zonder Holland House? Sinds de Spelen van Barcelona in 1992 is dat dé verzamelplaats van sporters, fans en bobo's. In de afgelopen 20 jaar is de toeloop alleen maar massaler geworden met alle gevolgen van dien. En voor NOC en NSF is dat reden genoeg om paal en perk te gaan stellen aan die groei. Directeur Gerard Dielissen daarover in gesprek met verslaggever Gio Lippens. Gerard, alles moet anders met het Holland-Heinekenhuis. Er worden tickets verkocht in plaats van dat mensen zomaar voor de deur kunnen staan en naar binnen kunnen. Waarom is dat? Nou ja, dat is nieuws. Dat hebben we nooit eerder gedaan. Want vroeger kon je altijd in de Holland-Heinekenhuizen gratis in. En als het vol was, was het vol. Dan kon je niet naar binnen, maar zonder ticket. En nu hebben we toch moeten besluiten nadat nou, we daar heel lang over hebben overlegd... omdat we zoveel Nederlanders in Londen verwachten... om toch met een ticketsysteem uh, te komen. En dat betekent, nu we het ticketsysteem hebben... dat we daar ook een prijs voor vragen. Dus iedereen die het Holland-Heinekenhuis uh, binnen wil... moet een ticket kopen voor een tientje... en moet ook beschikken over een kaartje... voor een van de wedstrijden tijdens de Olympische Spelen. Ben je niet bang dat daarmee het karakter van het Holland-Heinekenhuis... totaal verandert, de vrije inloop, dat gevoel dat iedereen daar binnen kon? Uh, nou, dat denk ik niet, omdat we toch ook hebben besloten dat we het aantal mensen... wat we in het Holland-Heinekenhuis binnen willen laten... Dat, dat wordt wel iets meer dan bijvoorbeeld in Beijing. Daar was de topcapaciteit 4000, hier 6000. Het is een prachtige locatie en er zijn de appellers in het noorden van Londen. He, daar kunnen we die 6000 mensen ook makkelijk kwijt. Sterker nog, daar hadden we wel veel meer mensen kwijtgekund. Maar dat doen we niet, omdat we toch de intimiteit... en ja, Het, het Holland-Heinekenhuis moet een huis van de sport blijven. En uh, ik denk als we met een ticketsysteem werken... dat is ook de reden waarom als mensen naar binnen willen... moeten ze ook beschikken over een ticket voor een van de wedstrijden tijdens de spelen. Ja, dus er zijn echt sportliefhebbers die er gaan komen. Wat is de voornaamste reden om het zo te doen. Is dat toch het veiligheidsaspect? Zijn jullie bang dat het anders gewoon te massaal wordt? Ja, helemaal. Dat veiligheidsaspect heeft ons heel erg aan het nadenken gezet. Want als je je realiseert, wat ik ook niet wist... dat er tijdens de spelen tussen de 30.000 en 50.000 Nederlanders per dag door Londen lopen... Uh, en er maar 4.000 mensen beschikken over een kaartje... ja, dan wil je natuurlijk niet meemaken dat er uh, 30, 40.000 mensen op de stoep staan die naar binnen willen... terwijl je er maar 6.000 naar binnen kunt laten. Ja, dus, dus is een ticketsysteem en het veiligheidsaspect dat is wel het leidende motief. Is dat ook een aspect dat vanuit de organisatie van de Olympische Spelen op jullie is losgelaten... van jongens, pas nou op, want die Nederlanders altijd met dat Holland-Heinekenhuis... Ja, dat is allemaal wel heel erg massaal. Nee, dat is niet zo. Het is onze eigen verantwoordelijkheid. Het is de verantwoordelijkheid van Heineken en de verantwoordelijkheid van NSC en NSF... om die veiligheid ook gewoon in goede banen te leiden. En natuurlijk stemmen we wel af met, met LOCOG, met het London Organizing Committee. Maar het is wel onze eigen verantwoordelijkheid om te doen zoals we het nu gaan doen. Een van de factoren van de afgelopen jaren was... dat het Holland-Heinekenhuis ook steeds meer door buitenlanders werd overgenomen. Dat de helft van de het aantal mensen dat binnen was... dat het uit het lokale land zelf afkomstig was. Dat tackle je hiermee wel meteen. Ja, dat, dat tikkel je als dat al een probleem is. Maar uh, dat heeft natuurlijk ook heel erg te maken met de locatie. Het is Londen, dus er zijn gewoon heel veel Nederlanders in Londen. En we zijn natuurlijk wel een Holland-Heinekenhuis. Ja, dus dat betekent dat je vooral zeg maar, mensen uit Nederland... die zich geïnteresseerd zijn in de sport en in de Olympische Spelen... en de prestaties van de Nederlandse sporters... Dus dat je die uiteindelijk ook in het Holland-Heinekenhuis uh, wil toelaten. En ja, dan zullen er uh, zeker door het uh, ticketingsysteem... zullen er minder buitenlanders zijn, dat is zo, ja. ja. Heb je wel het gevoel dat het de afgelopen 20 jaar, als je kijkt... Hè, Barcelona was de eerste keer, eh, nou, toen kwam Atlanta, uh, Sydney... het is steeds groter geworden. Is het een beetje uit de hand gelopen? Nou, dat idee heb ik helemaal niet. Ik heb verschillende uh, spelen meegemaakt nu en dus ook verschillende Ronald heinekenhuizen en ja, de zomer is weer anders dan in de winter. He, dat is, er zit natuurlijk een groot verschil tussen. Uh, maar ik heb niet het idee dat het uit de hand is gelopen. In, in, in tegendeel. We, we hebben wel ook intern gezegd, ook naar Beijing... en misschien ook wel naar uh, de Spelen daarvoor in Athene. Het moet vooral heel erg naar sport ruiken. He, dus in, in, in de gesprekken die we daar het afgelopen jaar... en ook al tevoren over hebben gevoerd... hebben we gezegd van ja, dat moet wel leidend zijn. He, die, die sport moet, ja, die moet er echt van afdruipen. Uh, want het is een groot sportevenement. En nou, daar zullen we nog wel meer initiatieven voor gaan nemen... in de komende maanden... Wel gedachten over hebben, maar dan zullen we begin volgend jaar ja, gaan we daar ook wel weer nadere mededelingen over doen. Voor ons, voor die zuinige Hollanders, zal het voornaamste verschil zijn dat er ineens een tientje moet worden betaald. Wat gaan jullie doen met dat geld? Nou ja. Dat, dat geld, want dat levert natuurlijk geld op... dat hebben we niet echt nodig. Um, we hebben het wel een beetje nodig... omdat we dat, de veiligheid... Uh, de, ja, er worden gewoon meer eisen aangesteld. Het ticketsysteem dat moet worden betaald allemaal. Dat kunnen we daarvan betalen. Maar we spelen ook met de gedachten... en dat gaan we ook echt doen... om te kijken of we een soort van fanproject... een vrijwilligersproject kunnen gaan organiseren... Uh, waardoor we uh, zeg maar de diehard fans of, of bijvoorbeeld de, de barkeeper... die in het, uh, in het zwembad staat... Uh, uh, iedere dag... Uh, waar, waar de topsporters zwemmen hebben geleerd... om te kijken of we die ook gratis naar de Olympische Spelen kunnen halen met het geld. Nou, Dat moet een project worden wat we verder moeten uitwerken. En hoe dat precies in elkaar steekt, nou, dat weten we nog niet. Daar denken we nu over na. Maar begin volgend jaar weten we dat. Ruim op tijd, maanden voordat de Spelen beginnen. En zo willen we dat geld eigenlijk als het ware weer teruggeven aan de fans. Jullie proberen nu de aantallen in te perken. Maximaal 6.000 per keer uh, in het Holland-Heinekenhuis. Maar wat nou als het andersom gaat? En wat nou als nou... Door dat tientje mensen zeggen van nou we gaan maar niet. Nou, ik kan me werkelijk niet voorstellen als er tussen de 30.000 en 50.000 Nederlanders in Londen rondlopen... dat wij heel erg veel problemen krijgen om mensen in het Holland-Heinekenhuis te krijgen. En het, het voordeel van het ticketingsysteem is dat mensen kunnen zich vanaf vandaag registreren op de website. Vanaf januari gaan we dan ook echt ervoor zorgen dat die mensen die een ticket hebben voor een van de wedstrijden... dat die dan ook kunnen uh, gaan beschikken over een ticket voor het Holland-Heinekenhuis. Dus we hebben vrij snel in de gaten, denk ik, of dat gaat lopen of niet gaat lopen. Maar geloof mij, dit gaat lopen. Een beetje extra geld dus meenemen volgend jaar als u naar de Olympische Spelen in Londen gaat. We hoorden Gerard Dielissen, de directeur van NOC NSF, daarover. Manchester City is vanavond opgeklommen naar de derde plaats in de Premier League... ten koste van Arsenal. City won zojuist met 3-0 van Stoke City. Dat was ook de ploeg waarvan City, Manchester City afgelopen zaterdag nog de finale van de FA Cup won. Nigel de Jong speelde de hele wedstrijd mee. Met nog één wedstrijd te gaan in de Engelse competitie heeft Manchester City nu één punt voorsprong op de nummer 4 Arsenal. Als het derde blijft gaat het rechtstreeks naar de Champions League. Dan is Arsenal veroordeeld tot de voorronde van de Champions League. Tot zover voor vanavond straks met het oog op morgen vanavond met Clary Polak. Nog een mooie avond.